Jan van der Putten met het NOS-journaal. Omwonenden van een drugslaboratorium in Tilburg... hebben mogelijk maandenlang giftige stoffen ingeademd. Gisteren werd het drugslab door de politie ontdekt. Volgens experts werd er gedurende enkele weken of maanden... minimaal 100 tot 150 kilo amfetamine geproduceerd. Al die tijd werden giftige dampen via de schoorsteen afgevoerd. Omdat de schoorsteenpijp vrij kort is... zijn de stoffen waarschijnlijk in de directe omgeving neergekomen... zeggen deskundigen in Tilburg. In Seisselen ten oosten van Brugge is een asielzoekerscentrum korte tijd ontruimd geweest. Volgens de Vlaamse zender VTM had de politie een melding gekregen dat er om kwart voor tien een bom zou ontploffen. Op dat tijdstip gebeurde er niets. In het centrum is plaats voor 400 asielzoekers. Bij de Belastingdienst willen zoveel werknemers meedoen aan een vrijwillige vertrekregeling dat er een personeelstekort dreigt. De bedoeling is dat er komende zeven jaar vijfduizend mensen vertrekken. Volgens vakbond NCF hebben zich nu al ruim vierduizend mensen aangemeld, ook mensen die niet overbodig zijn. Paus Franciscus is op Lesbos in Griekenland. Hij wil met eigen ogen zien wat de gevolgen zijn van de vluchtelingencrisis. De paus overlegt, samen met de leider van de orthodoxe kerk en de aartsbisschop van Athene, met de Griekse premier Tsipras. De meeste vluchtelingen die naar Griekenland gaan, komen aan op Lesbos. SGP-leider Van der Staaij verwijt D66 politiek vandalisme. Volgens hem wil D66 de politiek zuiveren van alle christelijke invloeden. Als voorbeelden noemt Van der Staaij plannen om het verbod op smalende godslastering af te schaffen en ook de zondagswet. D66-leider Pechtold zegt in een reactie dat zijn partij een vrijheid wil creëren die er vroeger niet was. In Reusel ten zuiden van Tilburg, is voor de derde keer in drie weken een zwarte BMW uitgebrand. Volgens de politie staat vast dat de eerste twee auto's in brand zijn gestoken. In verband daarmee zit een man van 33 uit Reusel vast. Wie de zwarte BMW gisteravond dan in brand stak, is onbekend. Het weer nog, af en toe buien, maar ook zon, vrij veel wind. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 van Zandvoort op zaterdag. Jullie drie dames van de Tree to Crease. De Heaven I Need uit de jaren tachtig. Nou, het is even na twee uur. Het zonnetje schijnt buiten.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 Dat is met de druk. de Nederlandstalige muziek vergeten we zeker niet te draaien bij CfM op de zaterdagmiddag. Je hoort het goede doel in België. Ja, zo dadelijk, Albert-Jan, Albert-Jan, ik zie je zo bezig. zullen dadelijk gaan we praten met uh, Ton Arissen. Want er is nieuws om uh, de muziekfestivals. En wij hebben de primeur, hè Ton? Zo is dat. Zo Goedemiddag allemaal. Al. Goedemiddag naar het Hoys Naar de volgende platen die we nog voor je hebben bij CFM. En dat is de single van Pitbull: Here is a Fireball. En daarna, inderdaad, meer nieuws van Ton Arisen. En ook over jazz en meer. Mr. Infinity. You know the roof on fire.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 Walk this way. I was born. buiten vandaag, op deze zaterdagmiddag. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. En dan deze muziek op de radio. Wat wil je nou nog weer? Dat was de ziel van Pitbull en Fireball. Ja, we zeiden het net al. Hij is gearriveerd in de studio. Ton Arsen. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag allemaal. Een tijd niet gezien. Nee, is, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Druk. Mas, druk, druk, druk, ja, druk. zeker niet stilgezeten. <laughs> nee, zeker niet. <laughs> Stilte voor de storm. Breaking nee. news. Uh, muziekfestivals Zandvoort. Muziekfestivals Zandvoort. Heeft u allemaal, u krijgt uh, een paar tellen. Even papier en potlood. Ja, of want, papier uh, en pen. Als er weer, weer ontwikkelingen of zijn. Of uw duimen op uw telefoon. Het maakt me niet uit. Maar hier komen, hier komen wat uh, data. Nou, want het is, uh, dit, je had uh, uh, helemaal voor in het traject had je al een paar data ge ge geprikt. Ja. Maar er is inmiddels weer een heleboel er is, bijgekomen. Uh, nou, er, is wat, er zijn wat leuke veranderingen.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 weet niet of ze stem dat toelaat. We moeten hem ook niet echt zenuwachtig maken natuurlijk. Nee. Nou en dan gaan we verder. Zaterdag 2 juli. Hebben wij een festival rondom. De Italië dag die 3 juli is. Dus Italia, Italia race is ah, uh, 3 juli. Ja. En dan doen wij zaterdag daarvoor. Een gezellige muziekavond. Met. Schrijft u dat op. De Not N-O-T. Bent. En vanaf 10 uur.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 Kijk, maar daar wordt achter de schermen druk over gedebatteerd. Goed, 16 juli, Tropicana door het hele dorp. Dan. Ja, er wordt ook weer feest. Oh, er wordt ook weer feest. Het is een groot feest. Ja. En dan gaan we verder met 6 augustus. Ja. 6 augustus is het Jazz Behind the Beach. Dus dat is een ander programma. Net zo feestelijk, maar andere muziek. Dat is nou eenmaal zo. Ja. En ik ben een liefhebber van jazz, dus ik zal ervan genieten. Niet dat ik van die anderen niet geniet.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 Oh, wat een feest. Ja, was vorig jaar ook weer een gemeente. En dat evenement. wordt dit jaar nog groter. Hoezo? Dus. Uh, naar het podium bedoel ik. Ja. <laughs> Mensen die uh, boven de dertig zijn, die kunnen het weten. In 2000, meen ik, heeft hier opgetreden de damesgroep, medegroep ToeGot, ToeHendel. Die zal op 3 september de feestvreugde op het Raadhuisplein verhogen... tijdens uh, of na de parade van de auto's van de historische Grand Prix. Dus van 9 tot een uur of half 1. Ja, okay. die dames waren bij de Jinks toen. Die waren bij de Jinks, klopt. Ja. Ik was erbij. <laughs> ze zijn iets ouder geworden, de dames, ja, maar net als wij. Voor de maar is het toch goed. ik heb ze pas nog geluisterd. En Too Hot, Too Handel. u kunt alle bands die ik opgenoemd heb kunt u opzoeken op YouTube...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 Jess dus en Nee, dan gaan we nog even naar oh, jouw gaan we les over het basketballen. En dan komen we ja, daarna ik even tom. terug bij jou ik bij Jess A.C. Dank. Dankjewel, Ton, voor dit moment. Hier is Jocelyn Brown.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 En daar is u weer. Nog altijd een van mijn favoriete platen. Omi en de cheerleader.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 ook weer, je oren hoeven niet meer uitgespoten te worden, dat is nu al gebeurd. Je Santana in uh, She's Not Damn. Ja, hij is er wel hoor, Joop van Goedemiddag Joop. Ja, ik hij is ook geen 4, hè? Nee, dat is waar. Althans, <laughs> <laughs> nee toch Joop. <laughs> ja, je, je weet het maar nooit, maar, maar je was wel jarig gisteren. Stil.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 Ja, dat klopt erop, inderdaad. En dan op het uiteraard, want voetbal gaat nog even door en hockey gaat nog even door. Maar basketbal is afgelopen en vanavond hebben we eigenlijk een, uh, uh, ja, een, een hele dieke als mooie afsluiting van het seizoen. En is eigenlijk ook een aankondiging voor het komende seizoen. Want komend komende seizoen heeft de NBB, de Nederlandse basketbalbond besloten om een competitie in het leven te roepen. Waar het eigenlijk van aan het wieg heeft gestaan. In september hebben we het 50-jarig jubileum gehad met een wedstrijd tussen oud Nationals uh, en Eredivisie-spelers... ...van Zandvoort, van Lions... ...en van Flamingo's uit Haarlem. Uh, Flamingo's speelt overigens uh, al die spelers... ...die nog waren uh, waarschuwen... ...die spelen nu bij Zandvoort, uh, bij Lions. En um, dat vond de bond dermate prettig... ...en ook uh, de, de, de, de spelers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 uh, maar dat maakt niet uit. Uh, ik hoor zelfs dat die als categorie. Dus kalm uh, zijn je hoor, dan komen ze er wel. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Dat is gewoon weer, ja. weer lekker gaan spelen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, de, de aankondiging was uh, dan ook uh, dat een team van uh, Lions werd versterkt... met onder andere Henk Pietersen, een nba, NBA basketballer, die ervaring een paar jaar heeft in Amerika gedaan. En uh, nog een paar spelers die komen soms versterken... want soms heeft ze eigenlijk geen internationals of oud-internationals in de gelederen. En, uh, oh, dat zeg ik helemaal verkeerd natuurlijk, want uh, Lex Groder uh, en uh, zo, die hebben ook in Sanford dus bij Lions gespeeld. En die heeft wel uh, Interlands gespeeld. Uh, Robbie Bogart ook trouwens. Uh, hoeveel, dat weet ik niet. Maar de, het, het uh, Interlands-gehalte vanavond is erg hoog. Er zitten spelers bij van dik 90 tot dik 100 uh, Interlands...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 Uh, dat is altijd bij ons uh, in Zandvoort met basketbal. En uh, ja, laat die mensen uh, lekker komen en genieten van een mooi potje basketbal erop op de zaterdagavond. Wat moet je anders doen? Vindt is dat Zandvoort is afgelopen, de afgelost, laat ik het zo zeggen. De stormloop die, is ook voorbij dan. En uh, ja, dan gaan we lekker naar de sporthal, uh, Curve Sporthal, om te kijken naar uh, de vergane glorie, laat ik het zo zeggen. Ik wil eerst oude lullen zeggen, maar zeg ik iets vergane glorie. Ja, precies. En hoe laat, uh, gaat het beginnen vanavond, uh, Joop?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 Hoe uh, heet die hal? Vlakbij het station in Haarlem, uh, de Bijneshal. En um, het was een hele fanatieke en gifkikkertje eigenlijk, toen de tijd. Het is nu een, een, een man, uh, ja, die uh, zo oud is als ik, dus rustig aan een maar wel heel fanatiek, nog steeds basketbal.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 Nou, dat was een, een topper natuurlijk in het seizoen, de, de, uitgroepen tot de MVP, most valuable player. En uh, dat, uh, um, uh, uh, uh, hoe heet het, uh, de Pierik, uh, Robert de Pierik is teruggekomen. En ja, dat scheelt allemaal slokom En daarom zijn we gewoon, de, zeg ik, Lions natuurlijk, uh, ongeslagen kampioen geworden. Heel mooi, Joop. En vanavond iedereen, van harte welkom en gewoon gezellig gaan naar de Corvors Sporthal.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 En dan krijg je een pauze van officieel 20 minuten... ...maar ook daar weer wordt op lager niveau de hand meegelicht... ...en is het 10 minuten geworden... ...en dan de laatste twee kwarten... ...en dat is we veel meer als eerste twee kwarten... ...met een pauze van 1 minuut tussen de derde en vierde kwart. Het is dus uh, allemaal uh, een, een stapje uh, minder dan uh, de NBA... ...maar uh, ik geef het je te doen, 4 keer 10 minuten... ...spel, fanatiek... ...en dat zijn dan uh, levende tijden... Hè? ...zodra er gevloot wordt gaat de tijdsignaal... Gaat, uh, ...de tijd gaat stil... ...en zodra de er een, een signaal geeft... ...dat iemand die bal heeft aangeraakt... Uh, ...dan gaat de tijd weer lopen... ...dus je speelt gewoon 10 minuten... ...en het kan rustig wel eens uitlopen tot dus 15 minuten... ...dat duurt... Uh, en ...wij rekenen het dus altijd voor een basiswedstrijd minimaal anderhalf uur... ...hoewel het uh, eigenlijk in principe 40 minuten gespeeld wordt... ...en dat zouden ze bij meer sporten moeten doen... Hoor. Oké, okay, ja, een beetje snelheid erin uh, nou, houden.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 Ik zit even te denken. Ik weet alleen of ik thuis heb hmm. Nou, gaan we nog even uitzoeken en daar komen we nog even op terug. Dankjewel, Jan. Ja, prima.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 Amsterdamse avond. 3 september historische Grand Prix. Daar treden op, to god, to Hendel, op het Raadhuisplein. En dan tot slot het oktoberbierfeest. Bierfeest. In Tra september. Traditioneel in september. Ja, mooi. Hè? 24 september op het Raadhuisplein. Dankjewel, Ton. Nog even één vraag erover. Is het zo dat er bij elke festival er meerdere podia zijn? Niet bij elk festival. Bij het Raadhuisplein is er.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 Goed, jazz en meer. Oké, okay, euh, reserveren gewenst. Lekker kreeft eten na afloop. Ja, heerlijk, toppetje. Eerst... Ik heb het geprobeerd van de week. Echt geweldig. Maar eerst van vier tot en met zeven lekker swingen. Ja. Met Rines Groeneveld kwartet featuring Iris. Dat allemaal in Café Het Juttertje op zondag, zondag 4 de vloer, de vloer is gestrooid, dus je hoeft uh, niet echt specifiek. Dansen, op alle schoenen lukt het. Ja. Het is niet de eerste keer dat Rinus naar, naar, naar Zandvoort komt. Heet Zeker niet. het verleden al vaker nee, ja, geweest. Rinus is uh, vaker geweest. Ik ja. ken Rinus nog vanuit het café. Ruggelings over de bar. Alle lampen stuk. Maar ja. dat ja. maakt niet ja. uit. Het was wel feest. Het was een Ja, geweldig. Goed. Jazz aan zee. Hebben we iets vergeten? Ik denk het niet. Mooi. Uh, nou, wil je ons de volgende keer weer, weer verrassen? Ik, uh, met uh, breaking zit, news? ik zit vol verrassingen. Ook voor mezelf vaak hoor. Maar dat heeft met de leeftijd te maken. Goed. Ik kan bijna mijn eigen paarseiden verstoppen. Echt. Schakelen we gelijk door naar Rinus. Daar is hij. Wat je 24 april gaat doen, hè? Natuurlijk naar uh, café Het uh, Jutteke. Voor Jess en weer met Rinus Groeneveld. Wordt het juist een uh, live stukje van hem. Klinkt wel goed, hè, Albertjan? Ja, het is uh, helemaal mijn muziek, hè? Tezamen met uh, Iris zal die optreden in uh, Het Jutteke daarbij, uh, Talossa. Wordt juist van uh, Ton Arisem.